Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Hulpverleners en mensenrechtenorganisaties maken zich opnieuw grote zorgen... over vluchtelingen in het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Griekenland meldde vandaag dat het gelukt is om het aantal vluchtelingen... en migranten in Moria onder de 6.000 te krijgen. Maar hulpinstanties vinden dat nog altijd te veel. Er is ruimte voor tussen de 2.000 en 3.000 vluchtelingen. Onder meer Amnesty International vredesorganisatie Pax, Stichting Vluchteling en de Goede Zaak... roepen de Nederlandse regering op om duizend vluchtelingen uit Griekenland op te nemen. Ze beginnen daarvoor maandag een petitie. Hongaarse vrachtwagenchauffeurs van een transportbedrijf in Erp... krijgen straks mogelijk toch een salaris volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden. In hoger beroep was hun eis afgewezen. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat het gerechtshof opnieuw naar de zaak moet kijken. De chauffeurs hadden Hongaarse contracten en kregen lagere Hongaarse lonen, maar reden van uit Nederland. Daarom willen ze een Nederlands CAO-loon. De FNV is blij met de beslissing. De vakbond steunt de chauffeurs en wil duidelijkheid hebben... over de Europese regels die hieromtrent gelden. De ontwerper van de letters op de blauwe borden van de ANWB... Gerard Unger is overleden. Hij was ook bekend van de borden in de Amsterdamse metro... en de toeristische wegwijzers in Rome... Unger ontwierp ook vele lettertypen voor kranten en tekende ontwerpen voor munten en postzegels. In Nederland gebruiken Trouw en de Volkskrant Ungers letters, maar ook USA Today en de Stuttgarter Zeitung drukken hun papieren kranten in door Unger ontworpen letters. Gerard Unger was 76 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgenochtend begint het in het zuiden te regenen. De regen breidt zich daarna naar het oosten van het land uit, kan daar dan ook wat natte sneeuw vallen. Bij een koude Noordoostenwind wordt het morgen 4 tot 6 graden. Dit was het NOS-vernaam. Zin in Zandvoort is zin in ZFN. ZFN. Met nu, zie het. De retour. Zach de retour. DFM. Sie We can't gay People tell me to meditate. Feel my blood. I'm gonna stick with you. GFM. <laughs> FM